Previously in het gruwelijke geheim van Gotterdam. Warne vreemdelingen en dorp. Dat ziet er wel een stoere vent uit. Oh, ik kan terne zoeken. Frappuccino en een stuk knappeltaart. Frappie, frippa. Laat maar. Koffie. Niniëze, hè. een frukitje poco voor meneer. zijn niet van hier hè? Klopt. Ik ben eventjes in town om een vermist persoon te lokaliseren. Ah ja. Er is hier anders al een reporter om die zaak te onderzoeken, zelle. Reporter? Zie ik eruit als Robbetoe en kwabbernoten misschien. Novello van de Woestijnen, dat is mijn naam. privé Ah, Aangenaam, meneer van de Woestijnen. Mariette van Hekke. Plaatsvervangend waardin van de herberg, de Zwarte Hand. Plaatsvervangend? Ja. Mijn man staat gewoonlijk achter een toer, Maar nu dat hij een nieuwe hobby heeft. Is hij zei dat er bij die uh, zwarte monoliet. Schoon. Oh, oh, oh. Schoon. Ja, ieder toch dat hem erop te kijken. Af te stoffen. Leksjes te geven. Goh ja, het is een midlife crisis gelijk een andere. Hè. Ik ben content dat hij hier naar arrest heeft. Verdomme, dat is goede koffie. Zeg een keer, wat kunt je mij vertellen, uh, wijf? Jawel, ah, de genaamde Laura Pallamans, Woonachtig, hier in het dorp en tevens tweevoudig schoonheidskunning van Rotterdam. Is dus recentelijkerwijs komen te verdwijnen. Koekje en anders. Mademmeke, die mispruim van u interesseert mij niet, tenzij dat ze uit Zuid-Afrika komt en vijf doctoraten heeft. Carburator? Motombo Kingsley, die zoek ik. Ik ben ingehuurd door de Universiteit van Gent. De professor ging daar een gastcollege geven, maar hij is nooit opgedaagd. De professor, juist. Die is tegelijk met Lara in rook opgegaan. Maar enfin, ze zullen ook wel dood zijn, gelijk de rest. De rest? Oppie! Onze kleine gemeenschap wordt de laatste week nogal geteisterd door een, een wild dier. We pensen een waslandwolf of een kwaad konijn of zo. Interessant. Enfin, is dat hier een soortement hotel? Wel, onze beste kamer, de Stijn Streuvelswieten, die is bezet. Maar de Cyril Buizenkamer is nog vrij. Is dat soms een eufemisme voor de stal of zo? Nee, de stal, dat is de strevelsuite. De kamer dat is het dooselwerken. In de vorige aflevering zijn klaas zijn plannetjes <lacht> een beetje in het water gevallen. Rudy, help! Ik kan niet zwemmen. Ja, klaas, ik koop niet zo moed chilbert die nieuwe is verdrinken. Niet einfald uur. Ach, je bear, gucci <gro> <hyung> <damn Compared ripping> hemd. <tricked>. <gorok customizable> Oh my god, hij haast them niet meer. Munt op mond. er is geen in te lezen. Zonder tongen, Gilbert. Moet nu wel zeggen dat het allemaal wat vlotter gekund als je het niet in slow-motion had gedaan. Meanwhile laat Novello van de woestijnen, P.I., zich een oor aannaaien door een zot oud buisje. In het beeld, en in een echt genoeg zooliger. in vrennen van een, een half opgeten. Is vooral hè? op mijn netvlies abraham. Ja, ja, een heel pakkend verhaal, mevrouw. Weduwe. Mevrouw Weduwe-Baters, dank u voor... Ik vind hem me nog het meest gekwetst, hebben wette dat. Dat is dat... Ja, dank u. Het is al goed. Moet even telefoneren. Maar nog loven ze leven. Maurice, novello hier. Alvond, oh, van de woestijn, Hoe is het nog met die verdweningszaak door een boerengod? Het is daarmee in verband de kubel. Het gaat hier allemaal een stukje dieper dan een missing person. Er is bloed gevloeid, blijkbaar al liters. Pak de autopsie gerief bijeen, Morris, en zet u op de eerste trein naar Rotterdam. End of the line. Goh, je weet u wordt ik hier in een van de woesteden. Maar Vooral voor een vers lijk wil ik wel een voordoen. Tot meer, nee? Aan verse lijken geen gebrek hier in dat dorpje. Absoluut niet.